Overlevenden van de ramp met de Costa Concordia zijn morgen niet welkom bij de herdenking. De rederij heeft alleen de nabestaanden uitgenodigd van de 32 omgekomen passagiers. Morgen is het een jaar geleden dat de Costa Concordia verging bij het Italiaanse eiland Giglio. Als de 4200, 4200 overlevenden naar de herdenking zouden komen, wordt het volgens de rederij veel te druk op het eiland. Een megacasino in Las Vegas moet een boete van een miljoen dollar betalen voor crimineel gedrag van medewerkers. Die maakten zich schuldig aan onder meer het regelen van prostituees en drugs voor klanten. Undercover-agenten konden via het personeel van het casino bijvoorbeeld ecstasy-pillen krijgen of cocaïne ter waarde van bijna 20.000 dollar. Sven Kramer gaat de tweede dag van het EK Allround in... als leider van het klassement. Gisteren werd hij in Heerenveen zevende op de 500 meter... en won hij de 5 kilometer met overmacht. Jan Blokhuizen staat in het klassement tweede, gevolgd door de Noor-Bukko. Vandaag staat bij de mannen de 1500 meter op het programma... en bij de vrouwen de 500 meter en de 3 kilometer. Het weer, het is vandaag droog met flinke zonnige perioden... maximaal rond het vriespunt in Groningen tot een graad of twee in Zeeland.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 Pieter Hilhorst is in gesprek met futuroloog Maurits Krijveld. Krijveld houdt zich bezig met nieuwe technologie... en wat dit betekent voor onze samenleving en bedrijven. In 2012 verscheen van hem Samen Slimmer. Hoe de Wisdom of Crowds onze samenleving verandert. Met veel praktische voorbeelden over hoe een groep mensen in staat is... om verstandige beslissingen te nemen... Eh, problemen op te lossen of iets te creëren... dat meer is dan de som der delen. Als u nu denkt, dat gaat mijn pet te boven... dan moet u zeker blijven luisteren. Want het is een bijzonder duidelijke en verhelderende benadering van de materie. En wanneer het nog niet te complex is, ook even erbij blijven. Want het is ook een heel erg leuk en verrassend gesprek. <tied> Goedenavond bij de zomer van Oba Live. Mijn naam is Pieter Hilhorst en mijn gast is futuroloog. Hij schreef het boek Samen Slimmer... over hoe de wisdom of crowds onze samenleving zal veranderen. En over sociale media schreef hij het boek Veel gekwetter, weinig wol. Welkom, Maurits eh, Krijveld. Dankjewel. Wat is een futuroloog? Wat mij betreft is een futuroloog een, een toekomstonderzoeker en een toekomstdeskundige. Dus iemand die op, ja, op een professionele manier met de toekomst bezig is. En hoe word je nou toekomstdeskundige? Waar staat jouw glazen bol? Uh, die heb ik niet. Dus uh, dat, is, dat zal ik maar meteen even verklappen. Die dus we niet. hebben een futuroloog zonder glazen bol. Zonder glazen bol, maar wel met een hele grote spons. En uh, dat spons is mijn brein. En die spons die absorbeert uh, de hele dag uh, nieuwe ontwikkelingen... En, en feiten en gesprekken die ik met experts heb. En die maakt daar uiteindelijk nieuwe beelden en visies van. En die beelden en visies die, uh, wil ik heel graag delen met, uh, met andere mensen... om ze weer aan te zetten tot, tot uh, nadenken en uh, te inspireren. Schrijf je die voorspellingen ook toetsen Is er wel eens iets uitgekomen voor je zeggen? Nou, binnen vijf jaar gebeurt dat en is het ook gebeurd? Uh, zo heb ik dat nu nog niet gedaan. Nee, daarvoor ben ik misschien ook nog te kort uh, bezig. Maar ja. Een van de voorspellingen die je beschrijft gaat in ieder geval gaat over Samen slimmer. Wat betekent dat ja. Samen slimmer? Nou ja, wat, wat het in ieder geval betekent, is dat we als we, op een, als we, op een, als we erin slagen om op een goede manier individuele bijdragen met elkaar te verbinden dat we dan samen slimmer zijn dan, dan wanneer we afzonderlijk dat proberen te doen. Ja, en het, het fenomeen wat daar ook vaak bij genoemd wordt, de wisdom of crowds... dat gaat er echt vanuit dat... Hè, dat de, som de wijsheid van de massa. De wijsheid van de massa, in vrij vertaald, betekent eigenlijk... dat de optelsom van wat wij individueel doen meer is dan de som der delen. En dat is natuurlijk waar we naar nou op zoek zijn. Een soort synergie, dat het meer is dan wat we afzonderlijk naast elkaar aan het doen zijn. Dat klinkt abstract. Kan je daar een voorbeeld van geven? Een voorbeeld van hoe we... En hoe, hoe de optelsom van wat we allemaal apart doen... hoe, dat, hoe we daardoor samen met elkaar slimmer zijn. Nou ja, ik denk een, een voorbeeld wat we nu al veel gebruiken... als ik het een beetje aan de internetkant uh, pak... dan zie je dat eigenlijk terug bij bijvoorbeeld Google. Dus Google Help maakt informatie op internet doorzoekbaar. En dat doet het eigenlijk doordat het kijkt naar wat wij relevant vinden. Dus wij afzonderlijk zijn we gewoon bezig met informatie op internet te plaatsen... En informatie te sorteren. En we geven aan vrienden door wat we relevant vinden of niet... door dingen te retweeten of te liken. En Google gebruikt dat eigenlijk om te bepalen wat relevant is... en wat niet relevant is als wij een zoekopdracht uh, geven. Hoe doen ze dat dan? Nou ja, Hoe ze dat precies doen, is, uh, dat is een ingewikkelde wiskundige formule. Maar ze kijken daarbij onder andere naar dingen die populair zijn. Ze kijken ook naar dingen die worden, uh, vaker worden doorgestuurd naar anderen. En, en sites en informatie die meer kruisverbanden hebben met anderen. Dus die zeg maar, verdichtingen hebben in het netwerk. En dat netwerk vormen wij samen. Dat, dus eigenlijk de reden dat Google uh, bepaalde uh, als je een woord intoetst... Eh, bij wijze van spreken, uh, Marius Krijfeld, wat komt er dan eerst boven? Oh, dat heb ik. Dat weet ik even niet. Nee, maar in ieder geval als je een woord ik... intoetst, dan, dan komt er iets boven. Ja. En, dat, en dat komt omdat. De, daarvoor, hoe maken ze daar dan precies gebruik van, van de gebruikers? Want dat is eigenlijk. Waarom, waarom dus ik, is dat collectieve intelligentie? Uh, nou, omdat ze kijken naar uh, hoe bepaalde informatiebronnen, dus websites op dit moment, uh, in dit geval, hoe die. Verbonden zijn met andere websites. Dus websites met veel verdichtingen, veel verknopingen met andere websites. En ook nog websites die belangrijk zijn. Dus stel een link naar de naar Human Website bijvoorbeeld. Die maken dan dat zo'n bron hoger eindigt in de zoekresultaten. En het is juist die relevantie die ervoor zorgt dat wij de zoekresultaten van Google beter waarderen. Dan bijvoorbeeld een oude zoekmachine, Alta Vista. Die veel meer probeerde om met taalkundige. Uh, die probeerde eigenlijk veel meer naar de taal te kijken. Van welke woorden lijken op elkaar en hebben relevantie in die context. Die hebben geprobeerd om websites helemaal te analyseren. En eigenlijk zie je dat die strategie niet, ja, niet goed werkt... of in ieder geval ons niet de zoekresultaten gaf die we, die we wilden hebben. Ja. En is het vergelijkbaar met Amazon? Dat als je bij Amazon een boek koopt... dan, dan staat er ook bij mensen die dit kochten, kochten ook dat boek? Da dan maken ze ook daar gebruik van, ja. Want daarmee, daarmee leer je eigenlijk van de slimheid van andere zoekers. Ja. Wat ja. is nou... Uh, uh, wat dit is dan een voorbeeld van internet. Geldt dat ook voor de gewone samenleving? Kan je, kan je dat daarop toepassen? Uh, het geldt zeker ook voor de gewone samenleving. Ik zit even te denken of ik nou meteen een voorbeeld daar... Uh... Zijn verkiezingen een voorbeeld van de, uh, wijsheid van de massa? Uh, dat vind ik een lastige. Het is in ieder geval een peiling van wat er onder de, onder de bevolking leeft. Het is een peiling van wat er onder de bevolking leeft... en daarmee is het een vorm van wisdom of crowds. Uh, als je daar echt conclusies aan wil verbinden... dan zou je weer moeten kijken van... Goh, hoe, hoe stemmen mensen? Dus je ziet dat bij het stemmen zit een hoop strategisch gedrag. Dus mensen gaan daar ook een klein beetje op zoek van, nou ja, hoe krijgen we een meerderheid? Uh, uh, welke partij kan het grootste worden? Welke spreekt met meeste aan? Dus het, het zal niet alleen een inhoudelijke, dus het gaat niet alleen om inhoudelijke, feitelijke kennis over bijvoorbeeld de omgeving, wat, wat Google dus wel iets meer pretendeert. Dus het gaat iets meer om meningen dan alleen om, om kennis. Maar kan je zeggen, want de, uh, mensen kunnen ook met elkaar uh, opgeteld. Uh, niet zulke hele slimme doen, dingen doen. Dus wanneer is nou de optelsom van die individuele gedragingen... of individuele voorkeuren slim? Dat is een hele moeilijke vraag. Um, daar zijn wel wat dingen over te zeggen. En dat is ook wat James Suriwiki in, in het boek The Wisdom of Crowds doet. Of in ieder geval ook probeert te doen. Dat is een Amerikaanse, een Amerikaanse schrijver, die heeft het boek geschreven, Wisdom of Crowds. En daardoor maar... is dat begrip eigenlijk uh, over de hele wereld veel gebruikt geworden. Ja, hij heeft, hij heeft echt dat begrip weer een push gegeven. Wat een enorm aansprekende term natuurlijk ook is. Omdat um, het zo tegenstrijdig klinkt. Omdat we toch in ons achterhoofd denken dat de massa dom is. Ja, hij heeft het als een soort tegenantwoord op, op stupidity of the crowd uh, geschreven. Maar ook het begrip wisdom natuurlijk is een enorm uh, ja, fascinerende term. Dat wij in staat zouden zijn om tot wisdom te komen... zonder dat we daarvoor bovengemiddeld intelligent hoeven te zijn. Want dat is ook nog wat hij zegt. Nou, hij gaat, hij gaat, in zijn verhaal gaat hij heel erg uit... of in de voorwaarden die hij schetst voor uh, wisdom of crowds... gaat hij heel erg uit van... Uh, juist ongekoppelde individuen. Dus hij zegt eigenlijk... je moet niet te veel met één meut in één stadion bij elkaar zitten... want dan gaan we elkaar inderdaad verdrukken... of dan gaan we allemaal hetzelfde roepen... want als jij iets anders roept, dan word je het vak uitgetimmerd. Dan ga je juist zeggen van... nee, die mensen moeten onafhankelijk bezig zijn van elkaar... en die moeten op hun eigen lokale domein... Uh, ja daar kennis eigenlijk aan het ontwikkelen zijn... of informatie verzamelen... op basis daarvan een beslissing maken. En die beslissing die moet dan weer op een slimme manier opgeteld worden. En als je dat goed doet... Dan komt daar wijs, wijsheid uit. Dus wat zijn dan de voor? Dus het moet onafhankelijk van elkaar zijn? Het, uh, ja, onafhankelijk zijn, gebaseerd op lokale kennis. Um, hij zegt: er worden opgeteld? Ja, dat, dat is eigenlijk ook wat hij zegt. En dan laat hij een beetje in het midden hoe precies. Maar hij zegt wel, dat moet op een verstandige manier gebeuren. Um, en zoals bij elke opsomming mis je er dan nog één. <lacht> dat zijn er vier, geloof ik, hè? Ja, ik zit ook te denken. Het is een, uh, want hij wil die groupthink vermijden... Een think is dat mensen eigenlijk elkaar aansteken ja. in hetzelfde denken. Ja. ja, dus je moet eigenlijk dwars kunnen denken. Ja, er moet een voldoende diversiteit zitten in de groep. Dus het moeten ook nog eens mensen zijn... die eigenlijk met een andere bril naar de wereld kijken, voorkeur. Dan, en dan ja, die diversiteit maximaal gebruiken. Ja. En als je dat dan toepast op verkiezingen? Wordt aan die voorwaarden voldaan? Zijn mensen onafhankelijk van elkaar? Komen ze onafhankelijk van elkaar tot een oordeel? Oh, dat is een goede vraag. Um, ik denk zeker dat je in het brede spectrum van de politiek. zie je wel, denk ik, de, ook de brede uh, verschil, verschillende invalshoeken. die er in de samenleving leven. Uh, dus in zoverre zou je kunnen zeggen. er zit een hoop diversiteit in. Um, en waar, je, waar je misschien het meeste vraag in dit geval bij zou kunnen stellen. is. Um, hoe is het mechanisme eigenlijk om die bijdrage op te tellen? Is dat zo'n goed mechanisme? Dus het feit dat dat via stemmen gaat op partijen... en die partijen moeten uiteindelijk met elkaar onderhandelen... in coalities in de praktijk. En dan komen tot uiteindelijk uh, ja, beleid. En dan kun je afvragen, is dat beleid nog wijs? Hm. Uh, en en maakt dat nog maximaal gebruik van die wijsheid van die massa... die erachter zit. Weet jij nog wanneer jij voor het eerst het begrip... wijsheid van de massa hebt uh, gezien, ontdekt? Uh, hoe bedoel je dat? Nou, wanneer je voor het eerst een, een, uh, of, of van de term hoorde. of dat je het in de praktijk zag. Dat je dacht: hé, hey, dat is een voorbeeld van de wijsheid van de massa. Um, even denken hoor, waar ik dat voor het eerst. In ieder geval uh, is het zo'n drie jaar geleden... dat ik in ieder geval met die, ook met die toekomstverkenning begon. Met dit fenomeen. Ik had en voor wie heb je die toekomstverkenning gemaakt? Die heb ik gemaakt voor de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Dat is een uh, kleine denktank in Den Haag. En die doet dus inderdaad toekomstverkenningen... op het grens van technologie en samenleving. Dus dat is ook wel een beetje de bril... Met, waarmee ik de hele verkenning en uiteindelijk ook het boek heb gemaakt. Dus kijken naar technologie, impact op samenleving. Uh, dus er zit ook relatief veel technologie in. Ja, wat, wat, wat is jouw achtergrond? Hoe, hoe, hoe, hoe kwalificeer je je als uh, futuroloog? <laughs> nou, ja, dat, uh, het, is, het is een, uh, zeg je dat? Uh, het, wat mij betreft is de titel meer van uh, wat ik wil zijn, waar ik voor sta en wat ik de afgelopen jaren gedaan heb en in de toekomst wil gaan doen. Dus het is, uh, hè, als, als er echt een, een term met een ballotagecommissie, nou, dan laat ik dat graag aan die commissie of ik daar aan voldoe. Dus ik timmer, ik timmer aan de weg. Uh, mijn achtergrond is een technische, uh, technische natuurkunde heb ik gedaan. En ik heb dus eigenlijk de afgelopen jaren heel duidelijk die slag gemaakt naar: uh, ja, wat betekent het nou voor de samenleving? Of wat betekent het voor het individu? En dat is de vraag die mij heel erg fascineert. Ja, want als je, als je nou je zegt: ik kijk naar de techniek, kan je nog wat meer voorbeelden geven, misschien, van, om het voor luisteraars duidelijk te maken van hoe nieuwe technologie het mogelijk maakt om dingen, om, om ideeën van mensen op te tellen? Als je kijkt naar Flikker bijvoorbeeld. Foto's site Hoe werkt daar dan die wijsheid van de massa? Um, even kijken, bij Flickr zie je... Nou, ik zou zeggen, Flickr is volgens mij vooral een verzamelbak waar iedereen zijn foto's in kan storten. Um, het wordt interessant op het moment dat die foto's met bepaalde labels doorzoekbaar worden. En je bijvoorbeeld een hele... Eh, rond, rond een zoekopdracht die je zelf geeft, een keur aan foto's krijgt en daar zelf uit kunt kiezen welke vind ik, uh, vind ik beter. Wat ik een hele interessante toepassing vind... Uh, waarvan ik me afvraag hoe die precies uh, in de toekomst uh, verder zal gaan... is bijvoorbeeld zoiets als Photosynth. Dat is een programma wat tegenwoordig uh, eigendom is van Microsoft. Maar dat is een softwareprogramma wat eigenlijk foto's... die vanuit verschillende hoeken genomen zijn aan elkaar fuseert. En als je dus een, een populair gebouw, hè, wat iedereen fotografeert, bijvoorbeeld nou ja, op de Dam of wat dan ook, als je dat vanuit verschillende invalshoeken foto's van iedereen samen zou plakken, kun je eigenlijk een 3D-model maken van, die, van dat monument of van dat gebouw. Dus zo zou je als het ware uit foto's die we allemaal maken, als we allemaal een klein beetje foto maken, hebben we eigenlijk de Google Street View eh, nagemaakt. Nou, in dit geval heeft Google dat al heel mooi voor ons gedaan. Dus kun je afvragen, kunnen wij dat beter? Maar zonder dat wij iets extra's hebben gedaan... die foto's hebben we al gemaakt vaak... kun je daar dus iets nieuws mee doen. Namelijk een 3D-model van maken. Nou, zo zie je op het gebied van, van mapping... Van, van plattegronden maken, kaarten maken... dat daar een heleboel gebeurt. Dus dat, een voorbeeld daarvan is Ushahidi. Wat is, is een Een is eigenlijk een, een, een platform, of zal ik zeggen, een soort crisiskaart. Crisis die uh, gebruikt is, onder andere, voor uh, geweldmisdrijven in Kenia. Daar is het oorspronkelijk voor ontwikkeld, in Afrika. Maar wat bijvoorbeeld ook gebruikt is maar bij. Hoe werkt dat dan? Nou ja, hoe het werkt uh, is dat het. Uh, het, het het gebruikt eigenlijk informatie van zowel overheid als van, van burgers. Dus, dus het, het, kij, het kan in sms berichten kijken, in Twitter berichten. Uh, het kan dus informatie die overheden uh, plaatsen uh, combineren in een soort levende kaart. Dus je kunt zien van bijvoorbeeld in Japan is het gebruikt bij de, bij de tsunami daar. Daar kun je op een gegeven moment zien van goh, waar is er nog vers drinkwater te krijgen? Uh, of, en daar heeft iemand anders heeft weer getwitterd, ik leef nog. Dus dan weet je van oh, daar moeten dus kennelijk hulptroepen dan heen. Uh, weer ergens anders zie je van nou, hier zijn nog. Uh, scholen, nou, ergens anders zou je kunnen zeggen: van hier zijn nog vrijwilligers. Dus je ziet eigenlijk, je kunt een soort levende plattegrond maken. Maar het brengt eigenlijk die heel verspreide informatie samen. Die ja. ja, en iedereen is dus eigenlijk een informatieknooppunt. Ja. Kan dat ook in Nederland? Kan je dat bij wijze van spreken doen dat op het moment dat er iets misgaat in de straat, dat je dat, uh, dat, je dat probeert door te geven? De stoeptegel ja. ligt los of weet ik nog ja. wat? Nou ja, dat gebeurt, dat, dat is er nu al in de vorm van Verbeterde Buurt. Uh, dus daar zie je al dat je daar ook meldingen kunt doen. In dit geval richt je dat dan nog vooral aan de overheid. Maar je kunt daar een melding doen en die wordt ook op een, op een ja, Google Maps, op een plattegrond neergezet. En daar kun je precies zien van nou iemand bij jou in de buurt heeft al gerapporteerd dat daar een tegel los ligt. Die kun je eventueel nog een vinkje geven plus één, zodat die misschien wat belangrijker wordt. Uh, nou en een volgende stap zou kunnen zijn dat die overheid zegt van nou misschien moeten die burgers dat samen eens gaan oppakken. Dus heb ik ook vrijwilligers en dan ga ik vrijwilligers en problemen bij elkaar brengen. Wat betekent dat voor de samenleving op het moment dat het zo makkelijk wordt om informatie door te geven en te verzamelen? Ja, het, het, het, het betekent in potentie een heleboel. Het gaat natuurlijk ook om hoe gaan we om met die informatie. Maar het betekent, uh, wat mij betreft, vooral, bijvoorbeeld in deze voorbeelden, betekent het vooral dat je. Ja, waar je eerst eigenlijk een heleboel informatie niet had. of eigenlijk niet goed wist wat moet ik nou doen. dat je nu veel gerichter weet van ja, ik kan wat doen. en tegelijkertijd draag je weer wat bij aan het beter maken van het hele systeem. Dus het wordt veel, ja, je kunt veel gerichter eigenlijk je actie. Uh, je actie kun je veel gerichter inzetten om een bijdrage te leveren. waar je eerst heel erg dacht van ja, wat, uh, wat maakt het uit wat ik doe. of uh, wat, wat gebeurt er eigenlijk om de hoek. Dus je, kunt ja, je wordt eigenlijk omgevingssensitiever ervan. Maakt het samenwerken makkelijker? Je hebt een hele economie van het delen die aan het ontstaan is. Ja. Bijvoorbeeld dat mensen auto's van elkaar huren. Dat mensen thuis afgehaald zijn. Er is een soort marktplaats voor maaltijden. Ja. Wat, wat is het effect daarvan? Nou, het effect op de, op de samenleving vind ik nu wat... Vind ik lastig om dat nu al te duiden. Maar wat je al zegt, uh, het, het, het, het, waar het toe leidt, is uh, ja, het leidt tot een nieuwe vorm van sociaal gedrag. Want ik kan nu makkelijker aangeven, ik heb nog wat over. En eigenlijk was ik op zich ook niet te beroerd om dat te delen. Maar nu denk ik van ik gooi het maar weg. En door het te posten, wordt het in één keer, ja, kan het nog voor iemand van nut zijn. Dus het is een soort vraag en aanbod. Het is een soort matchmaking, die eigenlijk in de samenleving. Ik denk dat er, dat er zijn, overal vragen en antwoorden in de samenleving aanwezig zijn, maar die vinden elkaar niet. En en door deze informatie te delen... en Twitter is ook een soort open platform, hè, de hele wereld kan meekijken. Het voordeel daarvan is wel dat vraag en aanbod elkaar daar kunnen vinden. Ja, heb jij ook uh, samen met uh, Chris Aalbers geschreven over sociale media. Ja. En uh, dat, die titel is niet echt heel positief. Veel gekwetter, weinig wol. Het ja. stelt niet veel voor. Nee, dat, dat, dat, dat is, een, dat is een, soort, een soort analyse van hoe wordt op dit moment sociale media gebruikt... en hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot allerlei beloftes die er zijn. En dan kun je zeggen van, goh, zoals mensen er op dit moment mee bezig zijn... Is er, wordt er meer gekletst dan dat er dus... Nou ja, deze voorbeelden die je net noemde van hè, uh, eten wat je over hebt, uh, met elkaar delen... of uh, ik heb een vraagstuk van ik heb een kapotte broek... en iemand anders die wilde voor mij naaien, uitdelen van die diensten... dat is nog relatief kleinschalig ten opzichte... ...opzichte van het, weet ik veel, af, uh, ja, afzeiken van uh, iemands haar, haardracht... ...bijvoorbeeld op het voetbalveld, ik noem maar wat. Dus en is dat geen uh, wijsheid van de massa? Uh, dat zou ik nog even geen wijsheid noemen. <laughs> maar tegelijkertijd zijn dat wel... Ze hebben, ...als het, het idee is van de optelsom van de verschillende dingen... Ja. ...dan hoort er ook bij dat iemand zegt van... ...nou ja, uh, er wordt commentaar gegeven op iets wat veel mensen hebben gezien. Dat kan zijn op uh, de ja. haardracht van een voetballer. Ja. Nou, en, als, en als veel mensen dat vinden, kun je ook zeggen van nou, als je zelf naar de kapper gaat, is dat misschien geen goede, uh, goed kapsel om te doen. Ja. Dus het, in zoverre geeft het wel een indicatie van wat, wat het algehele sentiment is. Maar het lastige is, en dat bleek ook uit dat onderzoek, het lastige op bij, bij Twitter op dit moment is nog dat je niet goed weet naar welke groep zit je te luisteren. Dus die groep die varieert continu. Dus er haken mensen af, er komen mensen bij. Het is heel moeilijk in te schatten van hoe representatief is dit geluid. Nou, was het de mening van één? Of is het nou de mening van meerdere mensen? Want dan kun je daar bijvoorbeeld weer een analyse op loslaten. En dat is het verschil met enquêtes doen. Dat is een meer gecontroleerde omgeving. Het is iets minder spontaan. Maar je kunt dan wel zeggen, hè, denk even ook aan Marie Hond, van nou, ik heb een redelijke doorsnede van, de, van, de, van Nederland... dus de Nederlander vindt. En wat zag je bij Twitter? Uh, bij Twitter zie je dus inderdaad dat je niet goed weet... wat de samenstelling is van je groep. In de praktijk blijkt die wat hoger opgeleid, gemiddeld iets meer man te zijn en ook nog een beetje, nou bijvoorbeeld politiek geïnteresseerd bovengemiddeld te zijn. Nou ja, als dan een politicus zegt van goh, even wat twitteren, want dan weet ik wat er onder de bevolking leeft, dan is dat een gevaarlijke opmerking. Als, hè, als, dat, als dat steeds meer gemeengoed wordt, dan Want moet je Henk zeggen: van... Henk en Ingrid ho, twitteren niet. Nou ja, dat is dan een beetje wat, uh, wat bijvoorbeeld ook de trouw inderdaad ervan maakte toen: van, uh, met een tweet bereik je Henk en Ingrid niet. Je kunt je afvragen, bereik je daar iedereen mee? En met name een overheid en een politiek hebben natuurlijk toch een taak om echt iedereen te kunnen bereiken. Dus ze kunnen er alleen met Twitter zijn ze er niet. Hoe, dat ze, hoe verhouden die twee boeken zich nou zich tot elkaar? Want in het ene boek ben je heel optimistisch over wat mensen samen kunnen bereiken. En op het ja. andere moment ben je kritisch over wat sociale media voorstelt. Tellen. Klopt. Um... Het, is, het geeft een beetje denk ik, de twee kanten in mij weer. Maar ik bedoel, kijk, de, de kritische kant die is er gewoon. En die wil eigenlijk vooral laten zien: van, goh. Laten we ons met elkaar nou niet in slaap sussen. Van we zijn al best leuk bezig. Want iedereen twittert al zo leuk. Dus dat, dat we ons bewust zijn dat daar nog iets meer mee moet gebeuren. Dus dat, dat we er daarmee nog niet zijn. En het, uh, het boek Samen Slimmer la, wil veel meer laten zien: van nou ja, welke kant zou het op kunnen gaan? Dus het probeert veel meer te verbeelden. en vooruit te denken hoe zou het wel kunnen werken. Ja, en hoe zou, wat zou dan in de toekomst. Mogelijk zijn waarvan je denkt van nou dat daar staan mensen versteld van in, dat, in die samenwerking. Oeh, dat is een. Uh... Ik zit ik even te denken? Nou uh, uh... ja, ja, wat. Het, kijk, het hangt er wat mij betreft een beetje van af. Ik denk, ik denk wat, wat een hele belangrijke uh, boost zal krijgen... dat heeft bijvoorbeeld te maken met hoe, hoe kennis en inzichten te halen zijn... uit informatie van ons allemaal. Dus net noemde ik dan even die plattegrond. Maar ook uit ons gewone gedrag... plus de dingen die wij inademen en eten en doen... En, en de hoeveelheid bewegen... zou je een heleboel nieuwe inzichten kunnen halen... over gezonde levensstijl bijvoorbeeld. Dus ik denk dat we uit door de informatie die we de hele dag eigenlijk al... Genereren, als je die zou combineren, daar is enorm veel uit te halen, ook om de kwaliteit van leven te verbeteren. Nou, je noemde net al vraag en aanbod, dus ik heb iets te bieden en jij hebt eigenlijk een vraag: hoe kan dat elkaar vinden? Ik denk dat we daar heel veel gaan. Uh, dat daar heel veel winst geboekt gaat worden. En die informatie betekent dat, wat je noemt eerst als voorbeeld van eigenlijk weet Google eerder wanneer er een griepepidemie uitbreekt, dan artsen. Ja. Hoe kan dat? Uh, hoe kan dat? Dat, uh, dat komt omdat wij... Uh, uh, en, en Google wordt daar ook slimmer in. Dat komt omdat wij al beginnen te googlen op uh, kriebel en op uh, snotter. En uh, we beginnen al uh, zoekopdrachten te geven... die al duiden op eerste symptomen van verkoudheid of griep... voordat we bij die huisarts staan. En het blijkt dus inderdaad dat dat dus een aantal dagen voorafgaand aan huisartsbezoek, of in ieder geval een piek in het huisartsbezoek... Uh, hebben we eigenlijk al een piek op Google gehad... die allemaal op zoek gaan naar... Uh, nou ik voel me, ik voel me mis of ik voel me beroerd en ik heb hoofdpijn. En, nou, en, en Google kan daaruit al een trend destilleren van... hé, hey, uh, er, uh, er, er komt de griepepidemie aan. Kan dat ook voor buur, beurskoersen? Kan je bij wijze van spreken kijken of er op Twitter over een bedrijf iets wordt gezegd... en dan uh, voordat, het, uh, voordat de koersen dalen vast wat kopen? Dat, uh, dat, is, nu, dat is al uh, aangetoond inderdaad door iemand dat dat, dat dat voorspellende waarde heeft. En ik denk dat dat de komende jaren duidelijker zal worden of dat ook zo is... Uh, maar dat, dat is ook een van, die, uh, uh, ja, hoe je dat? een van die nieuwe mogelijkheden daarmee. En met name ook omdat beurskoersen weer gekoppeld zijn aan ons sentiment. Dus aan onze, eigenlijk aan onze algehele emotie. Uh, kun je ook zeggen van, goh, als je dat sentiment kunt peilen uit Twitterberichten. We voelen ons allemaal happy gemiddeld. Ge Genomen. Nou, dan, dan kan, zou dat een hele goede voorspelling kunnen zijn. En dan zou dat wel eens een meerwaarde kunnen hebben... ten opzichte van wat dan nu, wat is het, consumententevredenheidscijfers of zo zijn. Hè? Er wordt altijd, uh, wat is het, consumentenonderzoek gedaan... en onderzoek onder bedrijven. En die indicatoren worden als voorspellend gezien voor de beurs. Nou, dit zijn misschien wel de nieuwe uh, indicatoren... met een veel grotere groep mensen die je daarmee kunt uh, aftappen. Nou, zijn dit allemaal hele technische manieren. Hè? Dus het betekent dat er een, dat er een programma wordt... Wordt bedacht om te zorgen dat je uit een enorme hoeveelheid data en een trend kan afleiden. Ja. Werkt samen slimmer ook in samenwerking op lokaal niveau of gewoon tussen mensen? Uh, zeker. En dan zit het een beetje in wat waar we het net ook bijvoorbeeld hadden over die matchmaking. Uh, dus, dus inderdaad, vraag en aanbod van uh, nou, de, de diensten voor elkaar doen. Marktplaats. Een, of marktplaats. thuis afgehaald, volgaar ja, kopen. Nou, ik denk dat marktplaats uh, en, en ook vergelijkbare marktplaatsen... op andere fronten, hè, ook of, uh, tot en met mensen die geliefden zoeken... tot en met mensen die, die echt dingetjes maken. Uh, uh, dus echt uh, objecten maken en anderen die daar misschien ook een vraag naar hebben. Dat is eigenlijk de killer, de killer app, om het maar zo te noemen, van het internet. Namelijk dat is... Uh, waar we het meest behoefte aan hebben. Elkaar vinden, ontmoeten, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Net zei je eigenlijk dat je kritisch was over, uh, over Twitter... omdat het uh, alleen maar door een bepaalde groep wordt gebruikt. Op Twitter ja. heb je ook durf te vragen... waarin mensen... Nou, Niels Roemen is daarmee begonnen... die, die zegt eigenlijk van nou, we leven in een periode van sociale overwaarde. Er is, een, er is overvloed, er is geen tekort... want er zijn ontzettend veel mensen die bereid zijn om voor iemand anders iets te doen. Ja. Zie je dat ook ontstaan? Is dat de trend voor de toekomst? Nu we hier toch met een futuroloog zitten, wil ik het even weten. Ja. Nou ja, de, de, de, ik denk zeker dat, dat, dat dit... een de, de vraag is even hoe we er effectief mee omgaan. Ik denk dat er wel een uitdaging is. Maar de trend is inderdaad dat aan ideeën en bereidheid om te helpen... er eigenlijk een, een, een overvloed is. En dat daar ook de wetten van schaarste uh, niet gelden. Alleen, dan, dan, en dan is dus de vraag, slagen we erin om dus... Um, uh, die om, de, om, om dat ook te ontsluiten. Dus slagen we er ook in om te zorgen dat iedereen ook gevonden wordt... die uh, vindbaar wil zijn of die iets te bieden heeft. Ja. Nou, dus als je die ideeën bij elkaar zou kunnen brengen... Heb je, je daar ook... hulpmiddelen voor? Kan je bij wijze van spreken ook... Eh, ja, heb je ja. technische hulpmiddelen om, om samen muziek te maken? Of om samen iets voor elkaar te krijgen in de buurt? Of heb je om, om, om een revolutie te starten in, uh, in Egypte? Nou, het, het belangrijkste wat we natuurlijk daarin hebben, is gewoon dat web, wat steeds meer ook gewoon een mobiel internet wordt, wat gewoon ons overal verbindt. Dus het feit dat we overal internet hebben en daar dingen kunnen posten. En dat die dingen vindbaar zijn. Hè, daarom ook waarom is Google zo belangrijk? En uiteindelijk weer te koppelen zijn aan elkaar, maakt dat we heel snel. Uh, als we iets willen organiseren, mensen erbij kunnen vinden... die daar ook mee sympathiseren... en dat we daar heel snel iets in elkaar kunnen draaien. Ja. In, in het boek beschrijf je op een gegeven moment over een, een programma... Uh, of een van de gastschrijvers in het boek... die schrijft ja. over uh, een programma... waarin je makkelijker samen muziek kan maken. En dat heet ja. Sensitive Chords. Wat is dat? Uh, ja, sensitive Chords is, een, zoals ik het uh, uh, begrijp... is het eigenlijk een soort, uh, ja, een soort apparaat... Het is in dit geval echt een fysiek, een fysiek apparaat... waar je eigenlijk allemaal met elkaar aan elkaar vastzit en verbonden bent. En waar je dus inderdaad als de, ene, nou ja, als de ene een bepaald geluid maakt... of een bepaalde beweging maakt, dan heeft dat meteen invloed op de ander. Dus de, de, de ander moet daar dan niet mee bewegen. Dus je, bent eigenlijk continu, ja, je krijgt eigenlijk continu een soort feedback... op jouw handeling invloed op de ander. Dus uiteindelijk moet iedereen, dus als je het als een soort ring ziet... waar je met bijvoorbeeld vijf uh, handgrepen... Waar, je, hè, waar vijf mensen op kunnen aanhaken... moeten uiteindelijk die vijf mensen... in een soort een soort harmonie of een soort synchroniteit met elkaar iets gaan doen. En ik denk, nou, wat ik interessant vind aan dit concept is dat het, uh, ja, het, dat het elementen in zich heeft die we eigenlijk nu niet zo terugzien in sociale media. Namelijk, sociale media missen eigenlijk een stukje feedback. Feedback die we wel krijgen als we een fysiek gesprek met elkaar hebben. Want dan op een, hè, het is een hele rijke vorm van communicatie aan de gang. We zien als iemand het niet begrijpt. Uh, we, zien, we, we houden automatisch rekening met dat we iemand niet willen kwetsen, bijvoorbeeld. Uh, dus uh, dat heeft een soort regulerende werking eigenlijk. Waardoor we dan hè, ook niet te extreem zijn. Of, uh, uh, waardoor, dat is een vorm van controlemechanisme. En je ziet eigenlijk dat uh, dat op dit moment dus helemaal ontbreekt in die, in die sociale media. En dat. Nou ja, Zo'n zo concept als Sensitive courts, wat mij betreft zou dat iets kunnen zijn wat in de toekomst op een misschien iets andere manier in multimediatechnologie een nieuwe vorm zou kunnen zijn van wel die feedback teruggeven. Dus dan, zodra ik iemand beledig op Twitter, dan krijg ik een schokje in mijn vingers. Ja, dan heb, je het, dan heb je het op zich al gedaan. Hè. Dus het zou eigenlijk van tevoren. Uh, uh, maar dat je iets van, nou ja, ze zeggen altijd vreemde ogen dwingen, of, maar dat alleen al als uh, bijvoorbeeld als berichten een, uh, een gezicht krijgen. Uh, dat kan al helpen. Uh, of, uh, ja, het zou, ja, je zou kunnen zeggen feedback kan zijn. In maar de een de van stans. de kernwoorden daarbij is afstemming. Dat je eigenlijk verschillende mensen op een of andere manier moet afstemmen. En je hebt ja. een voorbeeld genoemd in het voorsprek... wat we hadden over een YouTube-concert... Uh, waarin mensen uit de hele wereld ja. uh, samen spelen... en uiteindelijk samenkomen. Terwijl, terwijl uit de hele wereld aparte muzik muzikanten zijn. We gaan er een stukje ja. luisteren. Oké, okay, leuk. Symboliseert dit nou jouw ideaal? Mensen die over de hele wereld samenwerken om iets moois te maken? Een beetje wel. Zeker met wat nu mogelijk is. Want wat ze, als, ze, uh, uh, als je kijkt naar... Van, uh, dit is dan één voorbeeld waarin mensen bij elkaar komen. Hier hebben ze ook echt samen gespeeld. In een eerdere versie was dat niet zo. Uh, in de, nou, ik denk dat in deze versie van 2011... daar zijn ze op een gegeven moment bij elkaar gezet. Dus daar zijn ze uiteindelijk naar één plek. Dus ze zijn geselecteerd en ze hebben audities gedaan via YouTube... uiteindelijk bij elkaar gebracht. Uh, op in Sydney, geloof ik, in dit geval. Uh, maar in een van de eerste concerten, volgens mij was dat 2008... daar heeft men echt van verschillende locaties... Uh, tegelijk, dus ingezet en, en zo met elkaar, dus één muziekstuk gemaakt. En dat vraagt nog meer afstemming. En wat, wat zijn nou ja. nieuwe mogelijkheden om eigenlijk de kracht van die massa te mobiliseren? Ik bedoel, je hebt, je hebt dit is een concert. Je hebt ook crowdsourcing. Kan je daar ja. voorbeelden van geven waar je zegt van nou, daar zijn dingen die mogelijk zijn, die door, door een nieuwe manier van samenwerking tussen mensen iets nieuws wordt gecreëerd? Uh, even te denken hoor, waar je aan. Uh... Waar je aan denkt. Je hebt, je hebt tegenwoordig je hebt er ook allerlei mensen die, die voor innovaties, dat je al eigenlijk dat, dat, er, dat, dat ze geld ophalen uit de hele, uit de, uit de hele wereld. Je bedoelt bijvoorbeeld crowdfunding, uh, ja. het geld ophalen. Ja, nou ja, dat is in ieder geval ook een manier. Um, en dat gaat, ja, dat is dan, dat, dus dat betekent weer dat iedereen een kleine donatie kan doen. Um, wat ik daar ook op vind lijken, is, is wat, wat ze nu noemen micro-volunteering. Dus een soort he, platform als Spark uh, bijvoorbeeld, die gaan over ja, vrijwilligerswerk als het ware doen. Dus iemand heeft een klein klusje. En uh, dat, dat, dat, je, je, je maakt, je, je upload dat, je geeft aan van goh, wie wil deze klus doen. En uiteindelijk, mensen die dat willen, kunnen vrijwilliger zijn en kunnen dat gewoon gaan doen. En dat is micro-volunteering. Micro dus micro ja. Micro vrijwilligerswerk? En waarom is het belangrijk dat het micro is? Nou, in de praktijk... is. Dus met het dat... oud vrijwilligerswerk? Nou ja, het oud vrijwilligerswerk... Daar, daar hangt toch een soort sfeer omheen... van, goh, dan moet je echt... Uh, nou, bewust voor kiezen... en dan moet je daar uh, lid van worden... en dan moet je dat uh, zoveel dagen in de week je tijd voor vrijmaken. En dit is gewoon ad hoc. Hè? Dat, dat heeft natuurlijk een heel groot ad hoc karakter sowieso... deze ontwikkelingen. Van, nou, ik heb nu zin... oh, er, er staat iets en ik heb tijd over... ik heb wel zin om het te doen. Wordt het heel even... vluchtig mee. Uh, dat is zeker een, uh, een risico dat het vluchtig wordt en dat het afhankelijk is van wat op dat moment mensen ze leuk vinden en zin in hebben en dat er ook wel gemakkelijke restjes overblijven. Ja. Kunnen we toepassen op hoe het is in de gezondheid in de toekomst? Om te kijken ja. uh, naar, als je die trend ziet, dus mensen, er komt veel meer informatie beschikbaar over, uh, over mensen, die informatie kan je optellen. Mm -hmm. Het is zo dat er mensen permanent in het net zijn, dus bereikbaar zijn, dat ze onderling ook dingen kunnen uitwisselen. Wat betekent dat dan voor hoe we omgaan met onze gezondheid? Nou ja, dat, kijk, een van de dingen die ik in dat, in, in, dus in dat toekomstbeeld in het boek heb proberen te visualiseren, is eigenlijk een optelsom van heel veel ontwikkelingen die aan de gang zijn. Dus wat je al zei: er, er, er zijn steeds meer sensoren, er zijn steeds meer manieren om dingen te meten over de gezondheid van, of nou ja, de werking van je lichaam, de hoeveelheid bewegen, hoe je slaapt en ook nog hoe je je voelt. Want dat zou je bijvoorbeeld uit sociale media berichten kunnen halen. En, en denk alleen maar eens wat zo'n mobiele telefoon van jou al weet, als daar één manager zou zijn, hè, één app zou zijn die uit alle Deel-apps en alle e-mails en alle sociale media berichten informatie zou mogen gaan. Dus er zit enorm veel informatie over jou in. Uh, nou, door die informatie te combineren uh, wat nu al gebeurt voor een deel bijvoorbeeld via platformen als Patients Like Me kun je heel veel inzichten krijgen over uh, nou ja, wat is gezond leven en wat niet, wat werkt goed, wat werkt niet. Uh, dus daar wordt eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wij zijn wandelende uh, ja, medische experimenten, want wij, wij zijn, uh, hoe zeg je dat, uh, wij we zeggen dat wij zijn eigenlijk allemaal proefkonijnen. Want de hele dag uh, doen wij van alles uh, op onze eigen manier. En die informatie wordt nu verzameld. En er wordt nu statistiek op bedreven. Dus je kunt daar nu inzichten uithalen over. Nou ja, wat is uiteindelijk gezond en wat niet. Wie werd er wel ziek, wie werd er niet ziek. Dus dat levert enorm veel nieuwe kennis op. Uh, dan wat, is, wat, wat betekent ja. die kennis voor mij? Je noemt het dat, in het boek. noem jij het uh, kennis systemen collectieve ja. intelligentie. Dan ja. weten ze dat ik mijn telefoon... Later opneemt dus dat ik misschien uh, niet in een hele goede bui ben, dan weten ze dat ik uh, uh, te laat naar bed ben gegaan. Wat, wat zit er ook sensoren op mijn huid die weten van wanneer mijn hartslag omhoog gaat of niet? Dat, dat kan allemaal, ja, ja. Nou, ik denk dat je een terechte vraag stelt. Want uh, heel veel meer kennis. En dat is natuurlijk de samenleving waar we in zitten. We zitten in een informatiesamenleving. Waar het alleen maar om meer informatie gaat. En uit die informatie. Mede dankzij de belofte van big data. Gaan we daar ook meer kennis uithalen. Maar die kennis alleen. Daar zijn we er niet mee. Want die kennis zal uiteindelijk teruggekoppeld moeten worden. Of terug moeten komen bij jou als individu. En daar moet je op kunnen handelen. En we weten dat een overvloed aan informatie. Dat mensen daar eigenlijk niks mee doen. Of eigenlijk niks mee kunnen. Of dat eigenlijk systeem nu al vaak te ingewikkeld worden. Nou, we en dat daar... mensen misschien ook niet willen weten wanneer het ze te veel eten... of wanneer het... ze te veel drinken of wanneer ze klopt. te weinig slapen. Ja, daar wil je niet de hele dag aan herinnerd worden... want je was al blij dat je niet meer bij je moeder thuis zat. Dus dat klopt. Dus, dus dat, is een, dat is dus een spanning. Uh, dus, dus als je dat zomaar uh, iedereen maar uh, aanbiedt... Of, of aan de vrijwilligheid van mensen overlaat... dan kun je zeggen van nou, er is een klein groepje en ik weet dus niet hoe groot dat zal zijn... maar er is een selectgroepje. groepje, dat zal daar zeker wat mee doen. Dat zijn mensen die nu al bezig zijn met, met cardio en met, met hardlopen... die willen die prestaties verbeteren. Dus mensen die dat nu al heel prettig vinden om te meten. Maar een hele hoop mensen zullen daar dus inderdaad te weinig mee doen. Ja. En dan is dus de vraag, hoe ga je dat ja. vormgeven? De, de, de, ja. Maar er zijn ja. mensen die dat dus nu al doen. Hè? Dat heet quantifiedself.com. Ja. Die houden alles van zichzelf bij. Wat zijn ja. dat voor uh, mensen... Ja, wat zijn dat? Uh... Wat, houden <laughs> wat houden ze allemaal bij? Uh, het, is, het is heel uiteenlopend. Het is inderdaad dus van, van hartslag en bloeddruk. Maar ze houden ook hun eigen arbeidsproductiviteit bij. Uh, sommigen meten de kwaliteit van hun sperma. Uh, nou ja, er wordt volgens mij echt van alles gedeeld. Ja. En noemen ze dat... Ze meten de kwaliteit van hun sperma? Daar hebben ze dan dus weer uh, meetspul voor natuurlijk. Oké. Okay. Dus zijn altijd, die hebben dan extra meetapparatuur. Uh, daar zitten gewoon mensen, er zijn ook mensen die met nieuwe generatiesensoren... die al redelijk beschikbaar zijn of die nog half in onderzoekslab zitten... Wat experimenteren. Wat levert dat op? Uh, wat levert dat op? Uh, wat ik er tot nu toe van gezien heb, levert dat vooral voor hen zelf uh, informatie op over gezondheid. En is het ook een soort kick om dat te doen? Dus is het ook nog een... Ja, het vraag is of het, of het alleen maar hun gaat om de nieuwe kennis. Maar het gaat ook om dat ze iets... Je kunt er een wedstrijdje mee doen of je kunt iets verbeteren van jezelf. Uh, ik denk dat de, de, kijk, de echte potentie gaat erin zitten als we dit soort... Informatie nog meer op één hoop zouden kunnen gooien, dus van meer mensen zouden kunnen combineren en daar dus inderdaad statistiek op zouden kunnen bedrijven. Want bij Patients Like Me, dat noemde je net al, dat is een website waarin eigenlijk mensen die een vergelijkbare ziekte hebben elkaar opzoeken en informatie uitwisselen. Wat levert ja, dat op? Een soort sociaal netwerk eigenlijk is het inderdaad voor uh, patiënten. Uh, wat levert dat op? Nou ja, dat heeft dus nu al uh, een hele hoop extra kennis opgeleverd over uh, de werking en effectiviteit van bepaalde medicijnen. En het zijn ook de medicijnfabrikanten die die site nu uiteindelijk sponsoren of mogelijk maken. Omdat er eigenlijk permanent een onderzoek wordt gedaan wat, wat, een, wat veel ja. uh, groter... Uh, wat, waar aan veel meer mensen meedoen dan normaal bij een klinisch ja. test... Ja, het is, eigenlijk een soort, het is een beetje een uitwisseling. Een klinische test is een heel erg gecontroleerde omgeving... met een arts erbij, maar met een hele kleine hoeveelheid mensen. En nu heb je in één keer een hele grote hoeveelheid mensen. Dus echt honderden tot duizenden. Eh, tot, tot zelfs nog, nog meer, meer in bepaalde gevallen. En eh, die mensen moet, houden eigenlijk dagelijks... worden ze gevraagd om eh, bij te houden hoe ze zich voelen. En ze geven ook nog informatie over hoe ze hun medicijnen hebben gebruikt. Nou, daaruit is nu... Ja, is dus die kennis te halen over effectiviteit van medicijnen. En je ziet dus nu dat die kennis steeds meer ook terug gaat komen... in wetenschappelijke publicaties. Dus ook steeds meer wetenschappelijk geaccepteerde kennis wordt. Ja. En kunnen mensen dat zelf ook weer gaan gebruiken? Want onlangs was er een bericht over een Nederlandse man... die zelf een medicijn gebrouwen heeft... Dat, uh, dat klopt, dat, vind, dat is wel heel knap. Uh, daar moet je nog wel een heleboel meer voor kunnen. Maar je ziet inderdaad dat... Het dat was een man die had ALS, uh, spierziekte, die, die ja. heel ernstig is. Wat had hij gedaan? Want hij had, hij had uiteindelijk had hij de kennis gebruikt van pezers Like Me. Ja, hoe die, hoe die het precies gedaan heeft, weet ik niet. Uh, maar uh, het is wel zo dat... dat als je dit, kijk, als je deze beweging pakt van het, het burgers die zelf dingen aan zichzelf kunnen meten, daar kennis uit kunnen halen. En op een gegeven moment ook steeds meer tools krijgen om daar zelf hè, in te data minen, kennis uit, wat, wat eigenlijk nu vooral aan grote bedrijven is. En ze, ze gaan dat onderling met elkaar delen. En er zitten ook een paar fanatiekelingen bij die iets meer van die wetenschap weten. En je brouwt dat aan elkaar. Dan heb je een alternatief systeem om uiteindelijk medicijnen te ontwikkelen. Ik bedoel, als de, als, dat, zou, dat kan het worden. Nou, en, en als je dat dan vergelijkt met de, de, de grote trajecten... waar farmaceutische bedrijven in zitten... met investeringen die ze moeten doen voor langere termijn... en keuzes die ze moeten maken, maar een paar dingen kunnen ze doen. Een paar dingen zijn commercieel interessant. Uh, ja, dan is dus de vraag, wie, waar gaan de innovaties komen? Komt dat uit die wereld van die pharma, die big pharma... of komt dat uit die wereld van die creatieve crowds... Uh, en wat de denk je van die zelf. van Nou ja, het, het, het, de, de praktijk leert dat het NN is. Het is NN. Ja, het is NN. Je hebt voor sommige, uh, soms is, zijn er gewoon, uh, ja, het vervangt niet alles. Als je als je al die informatie hebt, uh, dan gaat het er uiteindelijk om wat je met die informatie doet. Je noemt dat persuasive technologies. Wat zijn dat? Ja, persuasive technologies is een verzameling eigenlijk van uh, wat ze zeggen, wat ze noemen bewezen beïnvloedingstechnieken. Um, en dat, dat, dus dat, dat zijn eigenlijk psychologische en sociale trucs... die ingezet worden om jou ja, te overtuigen of te verleiden... een bepaalde kant op te gaan noem of een bepaalde een. keuze te maken. Um, noem maar eens één. Nou, een... Uh een bekende is bijvoorbeeld um, dat je profiel nog maar 80% af is. Terwijl je zelf eigenlijk vond dat je profiel best af was op LinkedIn of uh, op Facebook. Dus dan word je dus verleid om nog die 20% erbij te doen. Of uh, als je het in hotels, als je te zien krijgt van, goh, uh, vorige bezoekers van deze kamer of alle bezoekers van dit hotel, die uh, gebruiken hun handdoek drie dagen. En jij, uh, dus als jij hem dan na één dag al weg wil doen, dan krijg je toch zoiets van: oh ja, eigenlijk iedereen voor mij en na mij die, uh, die doet hem drie dagen mee. Dus ze gebruiken dat nu om jou te veranderen. Leiden om toch die handdoek uh, langer te gebruiken. En hoe zou dat, hoe zou dat, dat collectieve kennissysteem, wat je in je boek beschrijft, hoe zou die ja. dan mij een zetje in de rug kunnen geven om gezond te leven? Ja, dat, het lastige. Daar kan ik een paar voorbeelden van geven met het risico natuurlijk dat we dat dan weer belerend vinden. Dus, dus ik denk in de praktijk zal moeten uitgezocht worden wat wel en niet werkt. En dat zal per persoon Geef verschillen. Je uh, maar de voorbeelden zijn dus inderdaad. Uh, uh, uh, nou, een, een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld. Uh, dat jouw stel, nou, dat bijvoorbeeld jouw hoeveelheid bewegen op een dag, of jou, hè, dat jouw hoeveelheid bewegen op een dag afgezet wordt, bijvoorbeeld tegen die van je vrienden. En dat er gezegd wordt van goh, ga je een competitietje doen. Dus, uh, hè, dus uh, jouw beste vriend heeft vandaag al vijf kilometer meer gelopen dan jij. Laat je het erbij zitten. Dat is bijvoorbeeld iets wat, uh, hè, wat Nike nu al veel gebruikt. Dus dat, dus, dat dus gaat mij dan verleiden. Mogelijk verleiden om ook meer te Maurits, Zou je dat ja. prettig vinden? Uh, ik, zou het, ik zou het persoonlijk niet zo, uh, zo prettig vinden. Maar uh, nou ja, de vraag is dus inderdaad of we die vrijwillige keuze blijven houden. Ja, want daar gaan we zo over spreken. Ik bedoel, ja. Als het gaat over nieuwe techniek, dan is er heel veel mogelijkheden van, uh, die er zijn. En de vraag is eigenlijk, is dat een bevrijding of is dat een vloek? Klopt. Die persuasive technologies waar we net over hadden, die gaan nog veel verder... Ja, het is, het is, andere het is inderdaad ook maar net, uh, bedoel je, er is toch zoveel meer mogelijk. En nee, een van de dingen is bijvoorbeeld ook het gewoon uh, zichtbaar maken. Hè. Dus er is bijvoorbeeld nu al een app waarmee je zelf ouder kunt maken. Dus laten zien hoe je eruit ziet als je ouder wordt en dat is in sommige tv-programma's die over gezondheid gaan, ook gebruikt. Nou ja, zo kun je ook direct laten zien van... goh, uh, als jij zo doorgaat, dan zie je er straks zo uit. Of als jij nu wat gaat doen aan jouw gezondheid en gaat leven... dan zie je er straks zo uit. Dus je, je, dan wordt het in één keer tastbaar. Dan wordt dat langere termijn doel. Dus je ziet, gewoon, je ziet gewoon dat als je rookt, dat je dan, je ziet van, dan, word je, dan word je zo... en als ja. je niet rookt, word je zo. Ja, dat is een voorbeeld van zo'n hele... Ja, dat kan dus met die simulatietechniek. Kun je dat gewoon laten zien. En dan wordt het in één keer heel tastbaar. Dus je ziet dat dan het lastige wat wij als individu hebben, namelijk langer termijn doel dichterbij halen, wordt dan dichterbij gehaald. En dat is enorm, kan enorm motiverend werken. Uh, motiverend, het kan ook zoals een, een soort nachtmerrie. Want dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Van, ja. Deze nieuwe technieken zijn, van de ene kant bieden dat meer mogelijkheden. En van de andere kant klinkt ja. het soms ook als een nachtmerrie. Ja. Wil je het allemaal weten? Klopt. Het recht om niet te weten, of het recht om vergeten te worden, dat soort dingen. Dat worden dus dingen die, die, we, die, dus, die we bewust moeten gaan inbouwen. Omdat die dingen daar dus, de technologie, die gaat de andere kant op. De technologie maakt mogelijk dat we altijd alles blijven weten van iedereen. En dat zal raad... vergelijken met anderen? En dat we ons uh, steeds meer willen vergelijken met anderen. Nou ja, als je te veel alles googelt, dan ga je ook weer heel erg naar dat gemiddelde toe. Want Google bouwt natuurlijk op allerlei principes voort. Maar ja, de meest de meer afwijkende, radicalere ideeën, die vallen daar toch een beetje uit. Nou, dus, dus het leidt ook tot meer vervlakking naar het gemiddelde. Er zijn allerlei ontwikkelingen aan de gang die, ja, waar, we, waar je het voor tegen moet corrigeren, als het ware. Omdat de technologie het veel makkelijker maakt om het, om het wel te doen. En als iedereen ja. zichtbaar is... Ik bedoel, uh, uh, onlangs ja. was er een politieagent die gefilmd was... Omdat ja. ze, terwijl ze iemand uh, schopte. Ja. Uh, je kan op een gegeven elk moment kan je bekeken worden. Is dat ja. nou een zegen of is dat een vloek? Ja, daar dat zit dus een hele duidelijke dubbele kant aan. Dat, dat, is, is, dat is die is goed allebei. genoeg. Dat is die goed nee, genoeg. dat is niet nee, is niet. Ik goed. wil weten hoe kunnen we ze de ene kant op sturen of de andere kant op sturen. Nee, we kunnen daarin sturen, maar het betekent, uh, kijk, we zijn daar gewoon opportunistisch in. Want uh, op het moment dat ik zelf, uh, uh, weet ik veel, mijn troep op straat gooi... dan wil ik niet gefilmd worden. Maar op het moment dat uh, iemand anders iets doet wat ik naar de rand wil gebruiken... of ik word inderdaad in elkaar getrapt door een politieagent... dan is het wel fijn dat er wel die camera hing. Dus, ik, dus de, wij als mens zijn daar dubbel in en in een soort risicomijdendheid die we hebben. En je ziet natuurlijk dat een politie... die wil ons daar maximaal in bedienen... want die wil ons helpen met alle misdaden op te lossen... en alle veiligheid te waarborgen. Nou, als je dat helemaal doortrekt... dan ga je dus een stukje van die privacy opgeven. Dus die balans die er eigenlijk altijd al was... het zoeken naar... Uh, wat, wat is nog privé? Maar dat betekent als je dingen privé houdt... dat we misschien niet altijd alle misdaden kunnen oplossen. Als we niet van heel Friesland het genetisch profiel hebben... kunnen we misschien die ene moordzaak niet oplossen. Maar... Zijn we bereid om dus van iedereen diegene uiteindelijk maar uh, in de databank te stoppen? Omdat we die ene misdaad willen oplossen. Wat vinden we de balans? En dat is dus... Waar ligt die voor jou, die balans? Oeh. Uh, dat vind ik, ik vind dat echt een moeilijke vraag. Um, want als we meer van Nog even ja. een voorbeeld geven van gezondheid. Als we meer van mensen weten, betekent het ook dat verzekeraars weten welke. welke ja, welke kans je loopt op welke ziekte. Je, je weet uh, ja. wat de kans is dat je, dat, je, dat je een behandeling werkt of niet. Ja. Wanneer wordt die kennis ook tegen mensen gebruikt? Dat kun, je, dat, dat kun je en dat moet je dan dus ook echt waarborgen... dat dus die kennis niet gebruikt mag worden. Je kunt dus of zeggen, hij mag, niet, hij mag bij die partij niet bekend worden. Dus je moet zorgen dat die partij een bepaalde hoeveelheid informatie geen toegang toe heeft. Of je moet zeggen, hij mag die kennis wel hebben. Zoals verzekeraars bijvoorbeeld nu al dingen weten op basis van het declaratiegedrag. Maar ze mogen het niet gebruiken. En zoals je nu bijvoorbeeld zegt bij een verzekering... je mag, mag bij, een, bij een algemene basisverzekering niet differentiëren... terwijl verzekeraars natuurlijk al lang risicoprofielen hebben... op basis daarvan premies berekenen voor bijvoorbeeld pluspakketten. En, en zo doen uh, wat is het, uh, pensioen- en premieberekeningen... Uh, voor zowel hypotheken als voor... Uh, nou ja, dus inderdaad naar je pensioen... gaan allemaal op dat, gaan eigenlijk allemaal al die kant op. Die gaan al steeds meer kijken naar jouw individuele situatie. Dus, dus daar zul je op een gegeven moment als overheid iets moeten gaan repareren. In, in, in het boek uh, ja. verwijs je op een gegeven moment uh, naar een uh, film. Ja. En uh, dat, dat dat eigenlijk voor een, op een bepaalde manier de toekomst van verbondenheid is... waar jij naar uh, uh, streven. Het gaat over uh, Avatar van James Cameron. Waarom is dat zo'n mooie ja. film? Nou ja, wat, wat ik er mooi aan vind is dat het een... Uh, het, la, het laat eigenlijk een soort hele andere kant zien... dan de meer, uh, nou ja, de meer technische verhaal van internet en verbonden zijn... en informatie uitwisselen. Gaat het hier om ja, meer spirituele, uh, emotionele manier van verbonden zijn... en het letterlijk aanvoelen Dus op het moment dat het ene... Hè, dat, dat er noem eens wat ergens een plant sterft of een dier doodgaat, dat eigenlijk iedereen die verbonden is met dat neurale netwerk, wat, wat al die dieren wat, op wat die is planeet bindt. Leg het even kort uit. Ja, het is, een, het is een science fiction film die zich afspeelt op een buitenlandse planeet, uh, Pandora, en daar zitten daar woont een, een, een blauw blauwkleurig volkje met een lange staart, uh, de Navi, en die leven daar vredig samen, maar uh, de mensen van de aarde uh, van onze aarde hebben daar ook een uh, grondstof, uh, hebben ook ontdekt dat daar een grondstof zit. En die grondstof zit ook nog net onder de tree of life. Dus het hart eigenlijk van het hele zenuwstelsel en van het leven op die planeet. Dus die planeet ligt eigenlijk onder druk, onder vuur. Nou, en, en die spanning, nou ja. En, geloof je dat die, dat die verbondenheid, dat dat ja. door nieuwe technologieën dat dat komt? Dus dat betekent dus dat je het hebt van ja, mensen zijn stemgedrag meer op elkaar af. Ik bedoel, het is bijna iets verings wat je schetst. Ja, klopt. Dat is het. Ik vind het, uh, als het gaat om het verbeelden, dus gewoon laten zien van dit is ook een optie, vind ik het een hele, vind ik het een hele waardevolle. Want we kunnen ook technologie maken die die kant meer opgaat. Hoe doe je dat? Uh, hoe doe je dat? Dat, uh, dat? dat kan voor een deel in de ontwikkeling die je nu al gaan ziet richting brein-machine interfaces. Dus het koppelen eigenlijk van nou ja, zeg maar elektronica en het internet uiteindelijk aan je brein. Maar ook, dus je kunt elektronica ook gaan koppelen aan je zenuwstelsel. Dus je kunt ook dingen echt voelbaar maken. Dat is eigenlijk het idee. Dus dat, dat we signalen die we bijvoorbeeld via het web uitwisselen... dus over afstanden ver, transporteren, zeg maar... dat we die uiteindelijk weer voelbaar kunnen maken in een lichaam. Die technologie wordt wel ontwikkeld. Maar die wordt nu ontwikkeld om mensen te laten... Voel ik dan dat iemand, dat iemand niks te eten heeft? Dat zou je voelbaar kunnen maken, ja. En kan ik dat ook uitzetten? Nou, dat, dat, dat is dus meteen de goede vraag. Dat, dat, dat, ja. dat, dat zou je weer kunnen uitzetten, ja. Maar als je het uitzet, dan kun je weer zeggen... waarom moet je dan überhaupt die moeite doen? Dus je zou het... Ik bedoel, de gedachte is, je doet het... omdat het, je doet het vanuit een, nou ja, een hoger doel... of vanuit een... Uh, uh, uh, zeg je dat? Uiteindelijk dat het leidt tot een, een, een, een beter en een meer sociaal gedrag. Nee, is het... Daar staat zo'n zo toekomstbeeld van mensen die samenwerken... die bereid zijn om samen te werken, die het beste eruit worden. Dat staat toch wel haaks op, het, eh, op de verhuftering die andere mensen constateren. Wat ja. wint? Ja, uh, dat is een, uh, ook een hele goede vraag. Uh, ik heb die vraag in mijn... Berkenning niet kunnen beantwoorden. Omdat er gewoon de beide kanten. Ik zie gewoon beide kanten. Dus ik zie ook een scenario waarin dat samen en collectief verbonden. en we gaan allemaal maar dingen met elkaar bouwen, uiteindelijk niet de hoofdmotor wordt, maar maar een heel klein gebied zal blijven. Maar waarin bijvoorbeeld, nou ja, wij allemaal heel erg volgzaam. Uh, uh, misschien wel systemen die overheden en bedrijven voor ons bedenken, volgen. En dat we vrij individualistisch gericht zijn. Want het kan ook een controlemechanisme zijn. Je hebt op een gegeven moment zelfs ja. het, het, het beeld dat als er rellen op straat zijn, dat ze een gas, een, een gas loslaten met oxytine, waardoor mensen weer blij en vrolijk worden. Ja, dat is ook. Nou ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld dictatuur. van. Dat is ook een voorbeeld van een dictatuur. Klopt. Dus, dat, dus, dus wat ik aangeef met, met de verkenning eigenlijk laten zien... is dat we weer dezelfde vragen als vroeger terugkrijgen... over hoe ordenen we een samenleving... En hoe gaan we om met tegenstrijdige belangen... hoe gaan we om met dat we als burger dubbel zijn. We zijn consument, ik wil mijn zin. We zijn, we zijn af en toe een klein kind. Ik wil nu mijn zin en het moet op mijn manier. En andere keer zijn we verantwoordelijke burger. En voeden we onze kinderen op van... nee, we moeten toch ook rekening houden met anderen. Je kunt niet alles tegelijk. En, en dus, dus die dubbele kant, die zullen we opnieuw moeten inrichten. En daarmee kan dat internet weer een middel zijn... Waar we vroeger de instituties hadden die veel meer nou ja, lokaal en die onze samenleving heel lang gevormd hebben, zullen we nu opnieuw meer een en die, invulling moeten en geven. De, is internet dan een rol? Speelt dat een rol in ons burgerschap? Uh, zeker, kan daar zeker een belangrijke rol in spelen. Ja. Geldt dat ook voor lager opgeleide burgers of is dat vooral iets voor hogeropgeleide burgers? Het uh, hangt er een beetje van af. Op zich is de, is de internettechnologie zo democratisch en breed... dat die ook toegankelijk is voor lage opgeleiden. Maar het is wat anders dan dat echt elke laagst opgeleide... in de bevolking per se kan aanhaken. Want je moet een bepaalde vaardigheid ervoor hebben. Maar op zich is de laagdrempeligheid maakt dat in brede zin... iedereen daar wel, uh, hoe zeg je dat, iedereen daarop aangesloten kan en worden. En zijn er technieken die dat helpen, die het nog toegankelijker maken voor, voor iedereen? Of wanneer, wanneer, wanneer nou, zijn mensen bereid om mee te praten of mee te doen of mee te beslissen? Dat is, weer, dat is op zich denk ik weer een andere. Nou je ziet, ik denk dat je twee dingen ziet. Je ziet aan de ene kant dus eigenlijk dat zolang internet uh, bijvoorbeeld goedkoop blijft en is. En er, hè, dus je, je goedkope abonnementen kunt krijgen, makkelijk, dan kan iedereen makkelijk ook aangesloten raken op dat internet. Even los van die paar procent die daar heel veel moeite mee heeft... want daar zul je ook iets voor moeten doen. Uh, tegelijkertijd zie je ook nog dat die. Ja, zeg je dat? Die internettechnologie, die in het begin misschien heel veel kennis vroeg. Vroeger moest je ook nog heel veel link, moest je linken programmeren. Je moest dingen achter een prompt intypen. Dat dat steeds meer, uh, hoe zeg je dat? Uh, Intuïtiever wordt. Dus, die, dus je kunt er gewoon tegen praten. Kijk naar de nieuwste applicatie van de iPhone en de Siri. Dat is gewoon een, een, een, een computerprogramma waar je tegen mag praten. Nou, dat kan iedereen. Dat kan iedereen. We, ja. we, we, we zijn uh, door onze tijd heen. Oh, okay. En is het nou uh, als laatste ja. samen slimmer? Dat ja. wordt de toekomst. En als je, hoeveel zet je erop in? Wat mij betreft wel. Uh, wat zet ik erop in? Uh, binnen uh, hoeveel jaar? Nou, uh, ja, Want een futuroloog jaar... moeten we kunnen houden als we Ja, ik precies. Ik moet een voorspelling doen, hè? Uh, Dan zal ik 20 jaar, dat is veilig. 20 jaar. Twintig en twintig hoeveel jaar. zet je erop in? Hoeveel zet ik erop in? Uh, een hele goede fles wijn. Een hele goede fles wijn. <laughs> Dankjewel, uh, Maurus Krijveld. Het boek Samen Slimmer is uitgegeven bij de stichting Toekomstbeeld Techniek. En tot zover de zomer van Oba Live. U hoorde Pieter Hilhorst in gesprek met Maurits Krijveld... in een aflevering van Oba Live, bijgedragen door Human. Oba Live is doorgaans te beluisteren op werkdagen... om 7 uur in de avond op Radio 5. Dit is Radio 1 en we zijn aan het einde gekomen van Woord bij de VPRO.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 Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En als u op de hoogte wilt blijven van de samenstelling van Woord... schrijf je dan even in via onze Facebookpagina voor de nieuwsbrief. Die ontvangt u dan wekelijks. En daarin treft u dan de nachtelijke samenstelling aan. U vindt die Facebookpagina via facebook.com slash woord.nl. En via diezelfde pagina kun je ook luisteren naar gemiste uitzendingen of als u denkt, ik wil dit eens even opnieuw horen. Je kunt je ook abonneren op de podcast via wwwvpronl slash woord underscore podcast. Nou, het hoeft allemaal niet, hoor, wat ik nu gezegd heb, maar het mag. Volgende week zijn we er in ieder geval weer en opnieuw met een hele mooie samenstelling. Dat kan ik u nu al vertellen. Woord wordt gemaakt door Marjoke Roorda, Nienke Vijs, Geertjan Strenghold en Tom Klaassen. Productie Sharon de Vries. En de techniek vannacht was in handen van Rolf Schreuder... presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren... naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Ik wens u een heel fijn weekend toe en natuurlijk heel graag tot volgende week. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer.